Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle Lucovitaal vitamine en supplementen 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop.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 1 minuut over 8 Joost hier, het Q Music News van nu.nl van Fieke. Goedemorgen. Nederlandse brandwondencentra staan klaar om slachtoffers in Zwitserland te helpen. Het gaat om het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk, het Maastad ziekenhuis in Rotterdam en het Martini ziekenhuis in Groningen. Bij een brand in een vol café tijdens oud nieuw kwamen in het Zwitserse skidorp Krans Montana 40 mensen om het leven. Er liggen tientallen slachtoffers in het ziekenhuis van wie meer dan de helft van hun lichaam verbrand is. En volgens artsen is dat levensbedreigend. Er zijn al slachtoffers overgebracht naar Italië en Frankrijk. De PTR De Vries Foundation wil vastgelopen moord- en vermissingszaken gaan oplossen. Dat meldt nieuwsuur. De stichting staat nabestaanden bij en vraagt aandacht voor dit soort zaken. Maar wil dus nu ook zelf aan de slag. Er liggen meer dan duizend vastgelopen zaken al jaren op de plank. En de organisatie is nu een team aan het verzamelen om daarnaar te kijken. We zijn een enorm netwerk aan het opzetten met deskundigen. We zijn tot de conclusie gekomen dat cold case rechercheurs... als ze met pensioen gaan, kennelijk niet kunnen stilzitten. Want er zijn er een heel aantal die uh, inmiddels bereid zijn... om voor ons aan de slag uh, te gaan. En we gaan kijken of we uh, ja, een actievere rol kunnen uh, gaan aannemen... en echt met zaken zelf aan de slag kunnen gaan. Ja, de afgelopen jaren loofde de stichting al onder meer beloningen uit... voor Gouden Tips. Er waren afgelopen jaar meer storingen op het spoor. 12 meer dan het jaar ervoor zelfs. Het aantal storingen stijgt al jaren. Bij Rotterdam Centraal, rondom Schiphol en bij Breda... heb je het meest last van storingen. In vergelijking met andere landen... heeft Nederland wel nog steeds... een van de meest betrouwbare spoorsystemen ter wereld. En dan even een stukje jeugdsentiment. Paul Hanen en Wim T. Schippers... spreken weer nieuwe scènes in als Bert en Ernie. Foto op bed. Wat, Hier waren wat, we wat, nieuw. Wat, nieuw! We waren nieuwe vrienden in Sesamstraat! En dat is een hele tijd geleden! En dat zijn we nog steeds! En jij bent alleen maar doder. Ja. En groter! Het gaat om Steesamstraat afleveringen op Netflix. Voor het eerst in lange tijd zaten ze samen in de studio. Voorheen moesten ze apart hun delen inspreken in een studio... omdat ze te veel met elkaar moesten lachen... waardoor het allemaal te lang duurde. En een fun fact, ze zijn met 83 en 79 jaar... de oudste Bert en Ernie ter wereld. En dan het weer van Weerplaza. Oppassen voor gladheid op de weg. Er trekken buien over die overgaan in natte sneeuw... en die kan op sommige plekken blijven liggen. En het wordt 2 tot 5 graden. Kleine mini-vertragingen gemeld door Flitsmeister. Langs op daar 50, Eindhoven, Oost tussen Sint-Hoederode en Eerde. 4 kilometer, 4 minuten vertraging, dus sta je ergens vast. Je bent binnen minder dan 4 minuten weer onderweg. Joost Winkels. En zometeen spreek ik Dennis. En Dennis is in zijn nopjes, hij kan zijn geluk niet op. Uh, zometeen meer, hier stop ik.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 Is het beter zo? Dan en Freak. Oh, dat ik jou nooit vergeten kan. En goud bij -music Maakt het 11 minuten over 8. Joostje op de plek van Mattie en Marike... voor deze vrijdag 1 januari 2026. Fieke, goedemorgen. Goedemorgen. En goedemorgen jongens op de reactie. Goedemorgen. Goedemorgen. De allerbeste wensen voor 2026. Dat het een prachtig jaar mag worden. Dat al je dromen mogen uitkomen. En dat Q Music daar een klein onderdeel van mag zijn. Ik heb het uh, gezellig gevierd met uh, vrienden. Met een etentje bij mij thuis. Toen dacht ik, nou, voor twaalf uur lekker even ergens anders heen. Zodat het echt het feest bij iemand anders is. <lacht> toen goed, zit ik niet op één in de wagen met die, met die rommel. Uh, nee, toen ben ik nog naar een uh, huisfeestje gegaan. Waar ik uh, tot ongeveer een uur vier ben gebleven. Toen op een gegeven moment dacht ik toch wel, nou, ik vind het wel mooi geweest. Totdat mijn broer nog wakker bleek te zijn. Toen dacht ik om kwart over vier. Nou, het is ook een goed idee om hem nog even gelukkig een jaar te wensen. Toen lag ik om vijf uur in. Toen dacht ik, nou, ik ben nu ongeveer 24 uur wakker met die ochtendshow. Het is, uh, het is allemaal mooi geweest. Toen bleek het gisteren ook nationale trainingspakken zijn. Nu kom ik uit Helmond, dus is een trainingspak mij niet vreemd. Maar ik ging een rondje lopen, ik zag geen enkele spijkerbroek. Ik heb niemand gezien in een spijkerbroek. Het was natuurlijk wel een prachtige 1 januari, om brak op de bank te liggen... met al die regen en een beetje dat gure weer, die wind die om je oren waait. Uh, waar de kater ook groot was, maar toch wel weer weggespoeld wordt... met bladgoud is in uh, Tiel. Ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar daar is dus de postcode kanjer gevallen... Er wordt bijna 60 miljoen euro verdeeld onder de mensen die meespelen. Daar nou, kan je natuurlijk bizarre prijzen opleveren. Nu is het zo, nu is het zo. Dat we zo meteen iemand spreken uit Tiel. Zijn naam is Dennis. En Dennis is natuurlijk in zijn nopjes. De beste ochtendshow, Joost of the is De beste ochtendshow, Joost de ja, Hoeveel Dennis heeft gewonnen? En met hoeveel loten die meespeelt. En wie er in zijn straat niet meespeelt. Dan hoor je allemaal zo. Airsteady, Steady Swims by Q. Dit is Guilty. Daarvoor Teddy Swims en Guilt in 19 minuten over 8. Joost hier op de plek van Mattie en Marike. op 2 januari 2026. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen, Joost. Um, ja, Dennis, jij kan je geluk niet op. Jij bent namelijk inwoner van Tiel. En Tiel is natuurlijk een prachtig dorp, maar dat is het sinds gisteren nog meer geworden. Want uh, Dennis, wat is er in Tiel gebeurd? Nou, dat zal ik je vertellen, Joost. Gisteren is die, uh, is die geweldige truc van de postcode Loterij ons uh, dorp in komen rijden. Ja. Uh, ja, ja wat, neem me even mee, want de postcode kan hier er is dus gevallen in Tiel. Kun je me even ja. meenemen de afgelopen 24, 48 uur van jou? Nou, ik kan je zeker even meenemen. Wij zaten 1 januari, wij zaten even lekker na te borrelen hier. Zoals dat gaat, hier in het dorp. En op een gegeven moment dacht ik van... joh, ik moet even nog de zooi opruimen van het vuurwerk. Dat was vrij heftig hier. Dus ik was de zooi aan het aanvegen. En in één keer schreeuwde mevrouw van... joh, je moet even binnenkomen, want er is wat gebeurt hier? Dus ik zeg nog van, joh, doe even normaal Ik zeg, ik moet eerst even de zooi opruimen. Dus ik uiteindelijk naar binnen toe. Ik zeg, joh, wat is er nou aan de hand? Ja, de postcode kanjur is hier bij ons gevallen. Dus uh, ik zeg, joh, je neemt in de zeik. Want we hadden het natuurlijk over, van, joh, als we nou geestelijk onafhankelijk worden... dat zou heel prettig zijn. Ja. Maar, dus, maar ja, toen ging ik even kijken. En inderdaad, we waren de gelukkige winnaars van die postcode van 60 miljoen. Tenminste, we delen in ieder geval mee... En, ja, en dan begint natuurlijk uh, de spanning. En, uh, en uh, ja, dan is het wachten welke straatje het geworden is hier in Tiel. Dus maar ja, dan komt natuurlijk uh, de TAM komt al op gang natuurlijk. Want uh, ja, dan krijg je appjes, bellen. Uh, zit jij in de, in de goede wijk en dat soort dingen allemaal. En ja, en dan begint, uh, in positieve zin, begin dan de ellende. Want uh, ja, dan merk je gewoon dat het heel erg druk in de wijk wordt met auto's, voetgangers, want iedereen gaat natuurlijk kijken van joh, uh, waar staan ze, uh, wat gebeurt er allemaal, pers, weet ik veel wat allemaal. Dus ja, dan, dan begint het gewoon allemaal. En, uh, en dan komt er ja. dus allemaal productie, komt die straat binnengereden. want even voor de ja. duidelijkheid, je, je hebt, het is eigenlijk in twee segmenten verdeeld, dus er wordt 60 miljoen verdeeld, waarvan eigenlijk 30 miljoen voor de echte, daadwerkelijke Postcode, zeg maar de vier cijfers. En dan wordt er nog een andere 30 miljoen verdeeld over de vier cijfers. Plus de twee letters die daarna Juist. volgen, toch? En, en in welk deel ben jij gevallen? Ik ben, uh, ik ben in de deel gevallen van de vier cijfers. Oké, okay, dus niet de daadwerkelijkste. Oké, okay, maar dan alsnog. Alsnog, uh, alsnog ja. heel veel. En je, en je speelt dus mee. Want je hebt dan een paar lood of zo. Of hoeveel, ja, hoe groot is heb, de ik kans? Ja. Heb... Nou, ik heb twee loten, ja? Dus ik krijg twee, uh, op woensdagavond krijg ik twee checks in handen gedouwd. Oh. Want wij spelen met twee loten mee. Ja, en als het een beetje geluk, uh, als het een beetje geluk is, als wij een beetje geluk hebben, zo moet ik het zeggen. Ja, dan gaat uh, ja, dan moet je al gauw richting gewoon uh, 60.000 euro denken. Jezus, mira, Dennis. Maar je weet dus, ja. ze gaan dus nu berekenen hoeveel dat dan is per lot en, en per huishouden ongeveer. Juist. Hé, hey Dennis, er, er komt jou gewoon 60.000 euro tegemoet volgende week. Ja. Ja. Hoe voelt dat? En wat ga je ermee doen? Wat, wat je, ja, dat kan je wel alvast over een beetje over nadenken, toch? Nou, ja we hebben sowieso een topjaar gehad. In de zin van, we hebben een nieuwe woning. Nou ja, uh, het geld hebben we niet meer nodig om te verbouwen. Want nee. dat, dat, is, uh, ja, dat is helemaal klaar. Alleen de voortuin moet nog gebeuren. Maar goed, dat is al uitbesteed. Dat is eigenlijk al betaald. Dus uh, daar hoeven we het niet voor te doen. Ja, en wij zijn toch vrij nuchter hier. En uh, die centjes gaan we zeker op de bank zetten. Want uh, ja... We, we zijn eigenlijk al gewoon hartstikke gelukkig. En, uh, ja, en wat het voor de rest brengt... ja dat wordt natuurlijk woensdagavond één groot feest met, ja. uh, met de buurtgenoten. En, uh, ja, en ja, weet je, je verwacht het gewoon niet. Want nee. je denkt gewoon van, joh, we spelen al zo lang mee. En je denkt iedere keer van, joh, dat, dat gebeurt ons En nooit. iedere keer denk je bijna, ik zeg het wel op, want het gaat toch niet gebeuren. En dan toch... Nou, nee, dat zeker niet, oh. want dan wordt mijn vrouw boos. Maar Oei. weet je, en, maar, maar ja, ik vind het ook al van, ja... Ik kijk nog niet eens naar de uitslagen. Nee, Want uh, nee, ja, dan je krijg je weer toch een, een bonnetje of een spelletje... Ja. of weet ik voor wat allemaal. Dat interesseert me echt helemaal niks. En, en uh, ja, dat is meer iets voor mijn vrouw, zeg ja. maar. Maar ja, en dat het daadwerkelijk hier gebeurt... Dat is echt, dat is gewoon echt ongelooflijk. En wat me nog meer verbaasde gewoon is wat er dan allemaal uh, hier in de buurt gewoon gebeurt, zeg maar. Gewoon van wat er allemaal komt, wat erop gaan komen, komt. Gewoon ja. sms'jes, belletjes en dat soort dingen allemaal. Ik was gisteravond gewoon, ik was er gewoon moe van. Bek af, maar echt... Dennis, zijn er ook buren die niet meespelen? Heb je die al naast je wonen of niet? Ja, nou die wonen aan beide kanten, die spelen niet oh. mee. Oh. Ja. En hoe is het ja, met die ja. buren? Um, nou, ik heb ze niet lastig gevallen. Want uh, daar zijn wij iets te nuchter voor. Dat we, ja. dat we zeggen van joh, uh, lekker pech op dat soort dingen allemaal. Nee, want, dat uh, zou ik ook niet doen. Maar, maar ja, het is gewoon... Uh, oh, ja, oh. Het is voor die mensen heel sneu. Laat ik ja, het zo zeggen. Ja, want... Uh, oh. ja, want uh, wat, en van, vanochtend het uh, las ik ook nog via de gemeente van ons... dat er ook gewoon uh, schijnbaar in Tiel heel veel armoedegrenzen... Uh, ja, dat de armoedegrens ja, ja. hier heel hoog is. Ja, ja uh, dat, dat is balen. Dat is verschrikkelijk. Dat, dat is gewoon... Ja. Verschrikkelijk. Alleen, uh, ja, dan neemt niet weg dan wij wel gelukkig zijn. Want uh, ik heb altijd het vaste motto van... Uh, niet meedoen kun je ook niet winnen. Nee, zo is het. Maar ja, hier nee. doe je er niks aan. Dennis, heel veel, heel veel plezier. Volgende week woensdag 60.000 euro of meer of minder... komt jou tegemoet. Maar heel veel plezier ermee, jongen. Gefeliciteerd. Ja, Spannend. Ja, dankjewel. A minute in the morning. I got nothing left to feel. I catch myself at the wheel.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 Me at night, knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get home by the grace of the morning, the second place sunrise, the cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what. Dream by the grace of the morning With the sun I'll rise up all and I'll try again So I get En morning, nou, goedemorgen is het voor Dennis uit Tiel. 60.000 euro ligt om te wachten. Hij uh, woont in Tiel en daar is de postcode kanjer gevallen. Als je nou zelf ook een winnaar wil zijn, zometeen een slinger aan het verjaardagsrad. Ja. Voor welke maand we gaan draaien hoor je naar het nieuws van half negen. Ik kan daarbij zeggen, het verjaardagsrad is vanochtend dus al gevallen. Dus het is een goede dag, het is een goede dag. nieuws van half negen komt eraan. Fieke, goedemorgen. goedemorgen Ja, straks antwoord op de vraag, heeft het nou zin om één maand geen alcohol te drinken?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 Bestel nu op uitgekookt.nl Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Nu bij IKEA heel veel sale.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 Half negen geweest, verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging op de A50, Eindhoven-Ost tussen Sonnenbreugel en Breugel en Eerde. 9 kilometer, 14 minuten. En de A12, Utrecht-Arnhem tussen Maasberg en Veenendaal-West. 5 kilometer, 4 minuten vertraging. Dan het weer van Weerplaza. Er trekken buien over met natte sneeuw. Die kan op sommige plekken blijven liggen. En dat wordt tussen de 2 en de 5 graden. Fieke heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. In het hele land zijn ongelukken gebeurd door de gladheid. Er trekken sneeuwbuien over. Vooral in het midden en oosten kan die blijven liggen. Rijkswaterstaat komt met een oproep bij Hart van Nederland. Weggebruikers die raad ik zeker aan om met dit soort omstandigheden... zeker met die buitjes en zo, echt op te letten. Want het kan echt op hier en daar echt glad zijn. Ook al doen we ons stinkende best om te zorgen dat het niet zo is blijft natuurlijk een gevaarlijke omstandigheden. Ja, omdat er in de kerstvakantie minder verkeer is... wordt het strooizout ook minder goed ingereden. Google en Microsoft verzwijgen hoeveel stroom... hun datacenters in Nederland gebruiken. Dat meldt NRC. Bekend is dat die heel veel stroom gebruiken. Maar hoeveel precies weten we niet. Volgens Europese wetten moeten bedrijven die cijfers bekendmaken. Maar toen onderzoekers in documenten keken... bleek dat Google en Microsoft alle velden over stroom gewoon leeg laten. Begin januari gaan vaak nieuwe regels of belastingen gelden. In China is op condooms en de anticonceptiepil de belasting omhoog gegaan. De regering hoopt dat daardoor minder mensen anticonceptie gaan gebruiken... en er meer kinderen geboren gaan worden. China heeft last van vergrijzing en heeft meer jonge mensen nodig... om de pensioenen en zorgkosten voor ouderen te betalen. En met het nieuwe jaar is ook de Dry January weer begonnen voor veel mensen. De maand waarin veel mensen proberen geen alcohol te drinken. Heeft dat nou zin, één maand geen drinken? Korte antwoord is ja. Volgens een arts in de Telegraaf voel je je na een maand geen alcohol fitter... ben je alerter, slaap je beter en zijn veel mensen ook wat afgevallen. Voor wie nog een steuntje in de rug nodig heeft... door te drinken verhoog je de kans op 60 aandoeningen, ook bijvoorbeeld dementie. En één glas alcohol per dag zorg, zorgt al voor een grotere kans op borstkanker. Rondje toch even langs de velden. Fieke, dry January. Nee. Op de redactie zit Thomas. Nee, vind nee, ik zo'n onzin? Op de redactie zit ook Marijn. De jongste van ons al loopt stage. Marijn, Try January. Doe ik ook niet aan mee. Ik doe het ook niet aan mee. Ja, ik zou het dus wel willen, maar ik kan het gewoon niet. Hoezo kan je het niet? Nou, ik heb zaterdag alweer een nieuwjaarsborrel. En, en, Kun je en... toch ook een spa roodje drinken? Ja, vind ik het dus echt heel moeilijk. Oh ja, vind je dan? Is dan het punt dat je gewoon in gemeenschap... dan denkt van, nou ja, oké... Okay, ik, ik, of in, in de grote gezelschap dat je denkt... ik vind het niet leuk om niet te drinken. Dan ja of Nee, dat niet. Maar het is ook gewoon het idee van... ah, oh, dan moet ik die hele maand... mag ik niks leuks meer. en, en, en ja. Maar dat is natuurlijk ook een beetje de crux, dat wij... Leuke dingen koppelen aan drank. Ja, dat is heel slecht. Toch, je kan het ook wel heel, heel leuk hebben zonder drank. Ik kan het heel leuk hebben zonder drank, maar toch, toch uh, is het nog niet... Uh, januari, nee, uh, heel ongezellig. Ik denk wel, ik heb mijn broer doet dit bijvoorbeeld ook, en die is dan echt... Uh, ja, ik doe het echt niet meer, die gaat daarna. Kijk, dan is het leuk, dan drinkt hij dus helemaal niet, maar dan gaat hij daarna dus wel weer heel veel drinken. En bijna ook compenseren voor die maand januari. Ik zei ook tegen hem, je kunt bijna structureel beter gewoon vier, vijf dagen in de week dan niet drinken. In plaats van één maand, dan heb je de rest van het jaar eigenlijk weer heel veel, toch? Nou, als je het in februari gaat inhalen, dan denk ik niet dat het veel ja. zin heeft. Nee. Je kunt ook beter Drive February doen, hè? Dat is een kortere maand. Dus doe daar vooral je voordeel mee als je het dan uh, toch wil doen. Hij is al meteen voor 2500 euro een slinger aan het verjaardagsrad. Het verjaardagsrad is 2026 ook goed begonnen. We gaan even terug naar uh, vanochtend met Terrence. De grote vraag is: is het gouden armpje ook mee naar 2026 gekomen? Terrence, de vraag. Voor 2.500 euro ben je jarig op 21 februari. Ja, inderdaad. Dan ben je Terrence, ben je ja, echt... Nou, Terrence! Ja, Is dit echt waar? Ja, 100%. Nou ja zeg, echt? Nou, ja, ja, ja, 100%. 21 februari. Ja, het was echt waar. 2.500 euro ging er naar Terrence... Het zou zo meteen ook jouw kant op kunnen komen. Tenminste als je jarig bent in de maand waarvoor we gaan draaien. Dan ben je net jarig geweest. We gaan namelijk draaien voor de maand december. Dus ben je jarig in de maand december 09099596. Q Music. Joost Swinkels. Marshmallow, Jelly Roll, Holy Water zometeen. Eerst is de Lady Gaga. Q Sounds up with you. it burns For the broken heart Jelly Roll en Holy Water bij Music. Sonja, goedemorgen. Goedemorgen. En Happy oh. New Year. Ja, Happy New Year. Happy beste New... wensen voor iedereen. Nou, uh, voor jou al helemaal, uh, Sonja. Hoe heb je altijd nu gevierd? Ja, we hebben dit jaar een beetje rustig gedaan. Maar uh, was ook helemaal prima. Ik, ik hoor Gewoon... daaruit dat je het voorheen dan anders vierde. Ja, voorheen waren het altijd hele grote feestjes. En uh, ja, het was altijd wel heel leuk. Maar ja, we hebben nu drie hele kleine kinderen. Ja, oh. Dus we hebben gezegd, we gaan het even rustig aandoen. En we zitten in een middelgrote verbouwing. Dus ja, we hadden zoiets. Nou, dit jaar maar toch een keertje rustig aan. Van dus, hele grote feestjes daar. naar hele kleine kinderen... naar middelgrote verbouwing. Ja, je zit er ja. midden in. Uh, je zit er ja, midden we zitten er echt midden in. Je zit ja, er midden in, oké. Okay. Hé, hey, uh, die 2.500 euro, die zou dan opgaan, uh, denk ik, aan de verbouwing of niet? Ja, ja, zeker. Wat, wat moet er <laughs> nog gebeuren? Nou, er wordt op dit moment uh, van een zolder van één kamer... ...wordt nu twee kamers gemaakt. Ja. Uh, dus ja, de kinderen die krijgen natuurlijk uh, allemaal hun eigen kamertjes en dingen. Dus ja, kan, de, het geld kan heel goed gebruikt worden je um, sorry, sorry, sorry, niks gewonnen in een of andere loterij rondom het oudjaar? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, uh. nee, we hebben ons best gedaan weer, maar uh, nee, nee, het Hele was raast. meer uh, investeren. Oké, okay, zo is het ook. <laughs> hey, uh, Sonja, 2.500 euro vanochtend, is het er al uitgegaan. Ja. Ik ja. hoop het, dat hij bij ja. mij ook mag komen. Ik hoop het ook. Uh, Sonja, je bent ja. jarig in de maand december. Zeg vooral niet op welke datum, maar uh, je bent al recent. Heb je natuurlijk je verjaardag nog kunnen vieren. Ja. Um, ja. 100 euro, Sonja, is dat wat voor jou? Want je bent op de radio nou, en het hengstenbal is bij deze geopend. Wat voor nou. hengst mag ik eraan gaan geven? Uh, doe maar een hele harde. Een hele harde? Een hele harde. Van grote Laan feesten we, naar kleine kinderen ja. naar middelgrote verbouwing naar een harde hengst. Ik, ja. ik, ik hoor je. Oké, okay, komt hij nou, aan. Super. Tel maar af. Dank je. Oké, okay, 3, 2, 1, go! Je wilt een harde hengst, dan kan je een harde hengst krijgen, Sonja. Ja, ik hoor het. Voor 2.500 euro, Sonja, de vraag aan jou. Ben jij jarig op 15 december? Ah, helaas. Wanneer dan? 7 december. Ah, nee, nou, het ziet ja. nog wel even doorgedraaid. Nou. Maar je zat wel in het midden. Ik dat zat wel, wel in weer. het midden, ja. Um, Soja, ja, dankjewel. Succes met je middelgrote verbouwing. Ja, dankjewel. Jullie bedankt. Alarm komt eraan. Olivia Dean. So easy to fall in love. that deep blue something. You'll say We've got nothing in common No common ground to start from And we're About. You'll say The world has come Between us Our lives have come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 me why you're right you're Jouw so is hier op de plek van Mattie en Marieke aanstaande maandag. Dan zijn ze weer terug. Um, ik ben dan ook weer terug, samen met mijn uh, collega's. Wij mogen ons namelijk maandagochtend iets naar achter melden in de studio. En uh, ik ben daar zenuwachtig voor. Ik ben daar oprecht zenuwachtig voor. Waarom? Ga ik je zo meteen vertellen. Ook een nieuws van evenwier komt eraan. Fieke, goedemorgen. Goedemorgen. Er is een mogelijke oorzaak gevonden... voor de heftige cafébrand in Zwitserland. En ook Taylor Swift hoor je zo...